9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Oud-premier Wim Kok reageert zometeen op het overlijden van oud-minister Els Borst. En een vooruitblik op de behandeling van de jeugdwet in de Eerste Kamer. Onder meer met André Rauwvoet, tegenwoordig de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.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 Ja, Het is echt een mokerslag, want, want het komt echt totaal onverwacht. Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat Borst een vastberaden minister was... en een politica met grote verdiensten. Op het terrein van euthanasie heeft Borst voor een doorbraak gezorgd... waarvoor heel veel mensen haar nog steeds dankbaar zijn, zegt Schippers. Een Pakistanse activist die zich verzet tegen Amerikaanse drone-aanvallen is verdwenen. Volgens een advocaat is hij meegenomen door mannen in politieuniform. Activist Karim Khan zou zaterdag een ontmoeting hebben met Nederlandse parlementariërs om te praten over de impact van de drone-aanvallen op de Pakistanse bevolking. Daarna zou hij doorreizen naar Duitsland en Engeland. Khan verloor door een drone-aanval zijn zoon en zijn broer. En hij wil daarvoor een CIA-man aanklagen.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 En nog 42 files, goed voor 145 kilometer. Nog een paar opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A12 Utrecht naar Arnhem... bij de afrit Oosterbeek 4 kilometer. En daar is de rechte rijstok dicht. Op de rijband richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Nooddorp. Daar staat 5 kilometer file. Wel zijn inmiddels daar alle rijstokken weer open. Dan de A28 Assen richting Hogeveen. Tussen Assen Zuid en afrit Dwingelo 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstokken weer vrij. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn... is door een ernstig ongeluk dicht bij Heerde-Zuid. Er staat inmiddels een lange file van 8 kilometer... tussen Hattem en Heerde-Zuid. Nou, rijdt hij nog in de regio Zwolle. Kunt u het beste ombreiden via Amersfoort? Volgt dan de wegnummers A28 en de A1.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 Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen en welkom. Wij gaan weer met u de ochtend door en zijn er dus tot 12 uur. Verslaggever Anne van der Veen is een dikke week in Sochi. Op zoek naar verhalen in de zijlijn van de Winterspelen. En over het weer in Sochi, niets dan lof. Ja, ik ben nu ook in Sochi. En er is al vaker over gesproken. Want ik loop gewoon in een half zonnetje, kunnen we wel zeggen. Ja, het is heel erg, niet? Het heeft niets met de wintersport te maken. Maar het komt Giel van Praag, teammanager van Corendon, de schaatsploeg heel goed uit. Zometeen heb jij een hele belangrijke meeting met alle bazen van Corendon die er maar zijn. En we zoeken nog een plek waar dat kan. Hè? Straks meer dus vanuit Sochi. Eerst nu het overlijden van Els Oud-minister Elsborst is gisteravond dus dood aangetroffen in haar woonplaats Beeldhoven. Inmiddels hebben ruim 700 mensen medeleven getoond op condoliance.nl. Daarin wordt ze omschreven als een geweldige vrouw, een groot politica en een fantastische minister met oog voor mensen. Borst was minister van Volksgezondheid in de kabinetten Kok 1 en 2. We hebben Wim Kok aan de telefoon. Meneer Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst natuurlijk ook vanaf onze kant ons medeleven. Ja, dank u wel. Ik ben uh, diep geroerd door dit uh, bericht wat zo plots komt en uh, zo'n onherstelbaar gat achterlaat. Ja. Ja. Wat betekende Els Borst voor u? Ik had heel veel waardering en ook uh, sympathie voor Els. Zowel uh, vanuit de periode dat zij uh, minister was... in de twee kabinetten die mijn naam droegen. Maar ook in, jaren daarna heb ik, uh, hebben wij heel intensief contact met haar gehouden. Ik kwam elkaar natuurlijk bij verschillende gelegenheden tegen... waar ik zoveel raakpunten... Uh, zij kwam op ook voor kankerpatiënten. Ik zat in het kankerinstituut. Uh, uh, zij was heel actief ook in, de, in, de, uh, in, in, de, in het organiseren en het denken van alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Ik ben voorzitter van de Frankstichting. Dus er waren ook heel veel persoonlijke raakpunten die eigenlijk buiten ook het politieke leven lagen. Is dat toegewijd? Is dat iets wat haar heel erg kenmerkte? Uh, ja, toegewijd, integer, uh, professioneel. Uh, op de mens, op de patiënt gericht. Uh, en dat zijn inderdaad wel kenmerken die aan haar uh, kleefden, die, die, uh, die echt uh, onverbrekelijk bij haar horen. Ik heb begrepen dat uh, zij als minister, dat het niet eens een vanzelfsprekendheid was, dat ze destijds echt wel overtuigd moest worden dat zij minister moet worden. Maar daarin was ze wel uh, zeer aanwezig. Zeker. Uh, dat overtuigen heeft ze denk ik vooral binnen deze 60 afgespeeld. Want ja. deze 60 droeg natuurlijk de ministers voor in het eerste kabinet. Kok uh, vanuit deze 60. En uh, ik begrijp dat het allemaal niet over een acht is gegaan. Maar uh, ze heeft zich als politica ook op een hele bijzondere manier uh, geweerd. En, uh, en meer dan staande houden. Wat zijn haar belangrijkste dingen die ze heeft gerealiseerd in haar ministerschap, wat u betreft? Ja, dat is de veel, maar ik denk dat er toch alles wat met leven en dood... Uh, het, een, een, een, een, een, een vrijwillig levenseinde, een verantwoord leven zijnde euthanasie... dat dat uh, eigenlijk wel haar, haar, haar footprint is als je het zo mag zeggen. Wat, wat laat zij achter? Dan is het vooral dat. Dus wetgeving die uh, niet onomstreden was uiteraard, uh, ook toen uh, en uh, soms ook nu nog... Over uh, vrijwillig leven zijnde, over euthanasie en wettelijke regeling, uh, alles wat daarmee verband hield, donorregistratie. Alle uh, kwesties, eigenlijk, die op het medisch-ethische vlak liggen. En daar heeft zij een uh, buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd, omdat ze zo. Uh, niet alleen deskundig was, maar ook toegewijd was, uh, integer was en uh, ook oog en oor had voor andersdenkenden, hoewel sommige andersdenkenden daar misschien soms ook wel eens weer wat anders over dachten, maar um, daar had ze oog voor en begrip voor, maar natuurlijk haar eigen opvatting ook vanuit, vanuit ons, ons kabinet ook geformuleerd. En zij was als dus geen ander in staat om als vakvrouw, uh, dat op een, uh, op een overtuigende manier uh, in het, ook in het parlement te behandelen en uh, te doen aan vader. Was ze ook een beetje eigenwijs, want ik vond dat ze zo wel eens overkwam. Niet te snel van haar stuk te brengen, een rust, maar volgens mij kon er ook wel een soort drift in zitten als ze iets voor elkaar moest krijgen. Ja, zeker, maar dat, dat, dat hoort ook wel bij politici. Ik bedoel, je bent natuurlijk volgzaam genoeg om uh, te luisteren naar uh, wat anderen vinden en waar je rekening mee moet houden. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel recht en ook de plicht om je eigen opvattingen te formuleren en daar ook voor te staan. En dat, dat was heel duidelijk als borst. Nee, je bracht daar niet snel van aan standpunt... als het om echt eh, inhoudelijke, diep doordachte eh, thema's ging. En, en dat is maar goed ook. Daar stond ze voor. In de tijd dat u premier was, heeft het kabinet ook te maken gekregen... met de nasleep van de En ja. Minister Borst toen kreeg het verwijt dat ze te traag had gereageerd... op gezondheidsklachten van de slachtoffers. Wat heeft dat met haar gedaan, dat zij uitgekend als arts... dat verwijt heeft gekregen? Nou, Dat heeft daar natuurlijk een, in, in die periode van, de, van het parlementaire onderzoek... en de behandeling in de Kamer en alles, alle publiciteit en, en gedoe eromheen... natuurlijk ook heel erg geraakt. Uh, ze heeft zich daar uiteindelijk niet door van haar stuk laten brengen... ...maar dat liet haar niet onberoerd en uh, daar hebben we ook heel veel met haar... ...en ook met andere collega's uh, over gesproken in die periode... ...om haar dus ook wel goed op de been te houden. Uh, want uh, ze kon zich goed verdedigen, ze heeft het ook gedaan... ...maar je hebt het dan als persoon natuurlijk ook heel erg moeilijk mee... Was ze dan in die zin misschien toch eerder arts dan politica? Diep in haar hart? Ja, dat kun je zo moeilijk scheiden. Hè. Ze was natuurlijk duidelijk een, uh, iemand die uit het, uit het medische ambt... in de politiek kwam. Dus als zodanig geen raspoliticus, geen geboren politicus. Maar ze heeft zich ook als... ...met die medische achtergrond dus ook duidelijk als politica uh, ontpopt. Uh, ze was lijsttrekker voor deze 60 in 1998, naar het strek voor Van Mierlo. Dat is geen onverdeeld succes geweest voor de partij, maar dat lag ook zeker niet aan haar alleen. Dus ik geef alleen maar aan dat je ook vanuit, uh, vanuit die professionele invalshoek... Uh, uiteindelijk natuurlijk toch ook je helemaal als politicus kan ontwikkelen. En op een gegeven moment zijn die twee invalshoeken ook niet meer van elkaar te onderscheiden. Mim Kok, dank u wel dat u Tot. even tijd voor wilde maken en sterkte. Tot de dienst, dank u wel. Als Borst heeft vaker beslissingen moeten nemen... die haar niet altijd in dank werden afgenomen. Zoals bijvoorbeeld dus de invoering van de euthanasiewet. Petra de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de NVVE, de Nederlandse... Nee, maar die kwalijk. De Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Uh, u kende mevrouw Borst ook goed. Ja, ja, zeker. Ik heb haar de afgelopen vijf jaar uh, zeer intensief meegemaakt... als voorvrouw van de NVVE. En uh, ja, we kunnen er gewoon niet missen. Ik ben uh, geschokt door dit bericht. Ja, verdrietig ook. Verdrietig, zeker. Ja. Oh, ja, dus uh, zij heeft natuurlijk altijd een heel belangrijke rol gespeeld. Uh, zoals Wim Kok net ook al zei, aan het eind van het leven... alles wat met het vrijwillig levenseinde en keuzemogelijkheden te maken had... daar uh, was zij bij betrokken. En uh, in de belangrijkste plaats natuurlijk al doordat zij als minister... de euthanasiewet uh, in de Kamer heeft uh, verdedigd en er doorheen geloodst. En dat was geen gemakkelijk proces, het invoeren van die euthanasiewet. Hoe, nee. hoe heeft zich gestaan? Zich uh, dapper en moedig zoals ze eigenlijk is, omdat ze uh, er uh, van uh, uitging altijd van haar eigen kracht en uh, ook het, het, ja, haar eigen denkbeeld over hoe je als arts in barmhartigheid een patiënt in nood zou moeten kunnen helpen en hoe dat ook dus op een, een legale manier zou moeten kunnen uh, door euthanasie onder voorwaarden dus, te kunnen doen. En, en op, dit, op dit onderwerp kan je dus zeggen dat ze eigenlijk meer arts was dan politica. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Er, er was veel kritiek op natuurlijk vanuit de christelijke hoek. Ook, ook met name toen de, de wet er uiteindelijk doorkwam. Want toen sprak zij de woorden, het is volbracht. Ja. De laatste woorden van Jezus, hè, voordat hij uh, aan het kruis stierf. En dat, dat werd hij niet helemaal in dank afgenomen. Nee, dat ik heb de indruk dat, tenminste wat ik van toen hoorde... dat haar dat ontglipte en dat dat niet zo bedoeld was... als dat het in de Bijbel staat. En, uh, maar dat het wel een, een moeilijk proces is geweest... om wat eigenlijk al dertig jaar discussie was in de samenleving... om dat uiteindelijk tot legalisering uh, te krijgen. En uh, oh. nou, dat proces heeft ze op een goede manier volbracht. En, en tot het laatst toe heeft ze zich ingezet voor euthanasie? Ja. Gisteren is ze bij wijze van spreken actief daarvoor uh, geweest. En daarin was ze ook altijd heel helder, heel, heel duidelijk. Uh, een voorvechter, iemand die ervoor ging. U zult haar missen. Zeker, absoluut. En dat ja. kunnen we eigenlijk niet. Nee, nee. Dank dat u uh, toch zo snel even wilde reageren bij ons. En sterkte, Petra de Jong, Dank directeur dus van de NVVE. Dank u. Dag. Dit is De ochtend Op Radio 1. In de Tweede Kamer vindt vandaag een spannend debat plaats over de positie van de ministers Plas, Sterk en Hennis. Maar aan de overkant van het Binnenhof, in de Eerste Kamer, is ook een belangrijk debat, en dat gaat over de Jeugdwet. En is verslaggever Marcel Bril. En gaat het volgen. Ja. Wat staat daar op het spel? De vraag of er genoeg steun komt voor de plannen van staatssecretaris van Rijn... om zorg die jongeren tot 18 jaar nodig hebben... helemaal bij de gemeente te leggen. En die steun dat is nog niet zo heel makkelijk om die te verkrijgen voor van Rijn. Want in de Eerste Kamer zijn daar heel veel vragen en heel veel zorgen over. Zowel bij de oppositiepartijen, dat is op zich logisch... maar ook bij de coalitiepartijen, PvdA en de VVD. En daarom hebben ze er met zo af en toe een pauze... 12 uur voor uitgetrokken om over te praten. En dan gaat het vooral om het heikelpunt volgens mij, of de jeugd-GGZ... nou ook naar de gemeente moet, hè? Ja, dat is een van die punten waarvan je de laatste dagen... Uh, heel veel berichten ziet, de zorgen daarover. Ja, en het zal ongetwijfeld met uh, het een met het ander te maken hebben. Als een maatschappelijke groep een goede lobby heeft... dan komt die opvatting vaak ook terug in het debat. En in dit geval gaat het om jongeren... die op een of andere manier geestelijke hulp nodig hebben. Nu is dat een recht, dus gegarandeerd voor de jongeren. Maar de angst is dat als dat naar de gemeente gaat... dat die dan op een gegeven moment kunnen zeggen... ja, sorry, ons geld is op het behandelen van een x-aantal jongeren. Dus zoek het maar uit. Ja, verder speelt ook nog het punt van de privacy. Hoe zorg je ervoor dat medische gegevens niet ingezien kunnen worden... door allerlei ambtenaren die er helemaal niets mee te maken hebben. En de vraag, kunnen gemeenten al die veranderingen wel uitvoeren... zo snel en met minder geld? Ja, want er komt op neer of een gemeente wel capabel genoeg is... om te kijken wat iemand aan psychische hulp, psychiatrische hulp eventueel nodig heeft. Precies, ja, dat is inderdaad wat er aan de orde is. Ja. En dat geld, Marcel, wat jij vertelt... daar heeft staatssecretaris van Rijn toch al van toegevoegd... Gezegd dat hij het eventueel aanvult? Ja, dat, dat, heeft, dat heeft hij toegezegd bij iets anders. Dat gaat om de wetmaatschappelijke ondersteuning, maar ook hier zal op zich gezegd worden, mocht er uh, problemen zijn als wij uh, hier met deze wet aan de slag gaan, ja, misschien is dat een handreiking in, in de Eerste Kamer, dan zal het kunnen zijn dat daar misschien ook wel extra geld voor komt. Ja. Ja, het is allemaal ingegeven door het feit dat er nu te veel langs elkaar heen wordt ja. gewerkt en misschien kinderen juist weer te veel verschillende hulpverleners om zich heen hebben. Hoe denk jij dat het debat gaat lopen? Gaat de staatssecretaris veel toezeggingen doen? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Op zich is zijn opstelling dat hij vrij stoïcijns zijn verhaal gaat vertellen. Want dat heeft hij ook in de Tweede Kamer gedaan. Toen kwamen deze zorgen er ook. Maar hij zal zeggen, ja, um, het is heus niet zo dat uh, als uh, de gemeente uh, er over gaat, over het geld, dat er uh, ja, dan ook geen recht meer is op zorg. Hij zegt, het blijft zo zijn dat de hulpverlener, dus bijvoorbeeld een huisarts zal gaan over, uh, krijgt een kind uh, zorg of niet. Dus hij probeert nu al die zorgen weg te nemen. Dat zag je ook in de Tweede Kamer dus. En hij gaat er voorlopig vanuit dat hij kan overtuigen. Want in de Tweede Kamer had hij een grote meerderheid achter zich, zonder al te veel toezeggingen te doen. Maar ja, wie weet dat dat toch nodig is om die wet erdoor te krijgen. Ja. Dat zullen we de komende dag gaan zien. Maar de definitieve uitslag die weten we waarschijnlijk pas volgende week. Omdat er dan gestemd gaat worden. De ja, lobby is erg groot vanuit het beroepsveld. Dus ja. hij moet zich goed zien te verdedigen. Ja, ja, ja. Houd ons op de hoogte. Dankjewel. De Vanaf half dus dat debat. Marcel Bril volgt dat. We praten daarover verder met André Rauwvoet... die is voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland... en in zijn vorig leven natuurlijk als minister voor Jeugd en Gezin... min of meer geestelijk vader van deze wet... die dus vandaag voor ligt in de Eerste Kamer. Meneer Rauwvoet, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou, dit moet een mooie dag voor u zijn dus. Nou ja, zeker waar het gaat om de overheveling... van de provinciale jeugd naar de gemeente. Dat was inderdaad uh, mijn voorstel ook al in april 2010... toen ik als minister voorstelde om dat stelsel te wijzigen... Dat is, zeg maar, je hebt twee grote stukken in de wet. Dat is de, de provinciale jeugdzorg. Zeg maar even alles wat met gedragsproblematiek... en opvoedproblematiek te maken heeft. Dat zit nu bij provincies. En ik heb toen voorgesteld om dat naar de gemeente over te hevelen. Ja. Daar is in het wetsvoorstel van de staatssecretaris... in het kabinet uh, Rutte 1, eigenlijk al... is daar de jeugdgeest bijgevoegd. Dat zat niet in mijn plannen. Dat is er in dat wetvoorstel wel bijgevoegd. En, en, en dat, dat, had u echt... niet, dat had u niet voor niks in, uh, nee, niet in uw plannen opgenomen? Nee, ik heb echt een andere afweging gemaakt. Ik heb toen al gezegd... Ik zie best wel de verbinding bij veel jongeren... die opvoedproblematiek en gedragsproblematiek hebben... Uh, die hebben natuurlijk ook vaak wel iets van... Sommigen hebben ook wel een, uh, een zekere psychiatrische problematiek. Dus die overlap die is er. Dat is ook geen onzinnig verhaal. Alleen, ik heb zwaarder laten wegen dat medische zorg... en dat is ook psychiatrie, uh, jeugd GGZ... dat dat toch echt een verzekerd recht zou moeten blijven. Dat je er altijd zeker van bent. Dat als je dat nodig hebt, dat je het ook krijgt. Ja. Dat is gegarandeerd in de zorgverzekeringswet waar het nu zit. En ik heb er toen als minister er al voor gekozen om dat daar te laten. Maar de Kamer, de Tweede Kamer moet ik erbij zeggen heeft toen al anders had al, toen al andere opvattingen en dat is ook in het wetsvoorstel van de staatssecretaris teruggekeerd. Ja. Zou, zou de eerste kamer dat er dan weer uit moeten sleutelen wat u betreft? Nou ja, dat is denk ik precies het dilemma. Je merkt in de Eerste Kamer heel veel aarzelingen Precies op dit punt, met jeugd GGZ... eigenlijk de aarzelingen die ik destijds had... die vind je nu in dezelfde mate en in dezelfde vorm... terug bij de Eerste Kamer, bij veel Eerste Kamerleden. Daar is ook inderdaad heel veel geargumenteerd vanuit de sector zelf... die daar heel erg verontrust over is. Maar ja, de Eerste Kamer kan natuurlijk een wet niet wijzigen. En dat is denk ik precies een belangrijk dilemma... voor de Eerste Kamerleden vandaag. Als ze de wet gewijzigd zouden willen... Krijgen, dan moeten ze hem terugsturen ja. naar de Tweede Kamer en daar denken ze er anders over. Ja. Maar het kan wel. Het kan wel. Hè? Dan moet de staatssecretaris bij wijze van spreken met, een, met de opdracht van de Eerste Kamer terug naar de Tweede Kamer. En maar dan loop je grote kans dat je daar een padstelling krijgt. Dat ja. de Tweede Kamer zegt. Ja, wij zien dat toch echt een slag anders. En dat de wijziging niet door de Tweede Kamer wordt aanvaard, dus dan heb je de volmaakte padstelling. Dus ik denk dat er een groot deel van het debat erover gaat: hoe voorkomen we nou zo'n padstelling. En kan de Eerste Kamer toch overtuigd worden of gerustgesteld worden op het punt van juist van die, van die jeugdregiezet? En dat is voor denk ik, de Eerste Kamer een, een dilemma, maar ook voor de, voor de staatssecretaris. Ja. We hebben het Guilena net leven even zeggen. Er is flink gelobbyd natuurlijk door allerlei belanghebbenden de afgelopen tijd. U hebt ongetwijfeld ook wel een paar keer de gang naar Den Haag gemaakt op dit punt. Ja, ik ben ook uitgenodigd door de Eerste Kamer om vanuit de Zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de Koepelorganisatie, aan te geven hoe wij daarover denken. Dus ik heb dat ergens in december aan de Eerste Kamer uiteraard ook verteld. Omdat ik het ook van belang vind om aan te geven waarom vanuit de Zorgverzekeraars het van belang is om die, die, die psychiatrische zorg voor kinderen, en jeugdigen, verzekerd recht te laten zijn. Het is medische zorg. Dus ik heb dat uiteraard aan de Eerste Kamer ook uh, gevraagd en ongevraagd uh, verteld. Maar nu is het echt aan, aan de Kamer om daar beslissing in te nemen. Eerlijk gezegd, ik denk, ik denk zelf dat... Uh, uh, ...het heel verstandig zou zijn als uh, de staatssecretaris de, de Kamer... ...in zoverre gerust zou kunnen stellen op punt van de die, van die jeugd-GGZ. Daar zou als de sleutel van het debat kunnen liggen. Uh, door aan te geven dat bij overheving naar de gemeente... ...er weliswaar geen formeel recht meer is, hè, geen recht op zorg... ...waar je premie voor betaalt, zoals nu bij ons, bij de zorgverzekeringswet. Maar dat er wel een soort materieel recht blijft bestaan... ...waar gemeenten ook verplicht zijn om die jeugd-GGZ altijd te geven... Ik denk dat de Kamer daar wel eens veel houvast zou willen hebben... en dat de staatssecretaris voor de uitdaging staat... om op dat punt voldoende geruststellende woorden te spreken. Mm. Niet alleen maar woorden, maar ook gemeenteraan te houden... dat ze die kinderen en die psychiatrie ook altijd geven als die gegeven ja. moet worden. En, en, en dat die hulp natuurlijk uh, goed is, want uh, dat, dat is het schrikbeeld wat, wat wel nu naar buiten komt natuurlijk. Uh, psychiaters met name roepen dat ook. Hè, dat, uh, nou ja, dat, dat kinderen dus geen goede psychiatrische hulp meer krijgen als die wet blijft zoals die nu is. Nee, Kijk, een deel van de opdracht in de jeugdwet besloten... Ligt dat geldt voor die opvoed- en gedragsproblematiek van de provinciale jeugdzorg. Maar dat geldt ook voor de jeugdgegevens. Opdracht aan de gemeente is nou juist om te kijken... waar er misschien op dit moment onnodig zware behandeling plaatsvindt... en waar het beter en goedkoper kan door meer te investeren in preventie. Dat steuning ook. Dat was natuurlijk ook destijds een van mijn overwegingen... om de provinciale jeugdzorg naar de gemeente over te hevelen. Alleen waar, waar heel veel mensen bang voor zijn, is dat dat ook gaat gebeuren in gevallen waar kinderen eigenlijk niet zonder die psychiatrie kunnen... en dat gemeenten dan, al of niet om budgettaire redenen... want het geld is op pad, maar beperkt per natuurlijk, bij gemeenten... want die hebben ook bezuinigingen om de oren gekregen... Uh, ja, dat gemeenten dan gaan besluiten om ook in gevallen van kinderen en jeugdpsychiatrie... dat niet te geven, maar uh, met sociale wijkteams en, en lichtere behandelingen aan de slag te gaan... Op zichzelf de kwaliteit van onze jeugdgegezet is hoog, die is goed. Um, uh, en dat, dat, in, dat kan ook gedaan worden door dezelfde mensen die het nu voor, voor de zorgverzekeringswet doen. Um, maar de angst zit er veel meer in dat er niet naar de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt gegaan... maar dat andere oplossingen worden gevonden waar die kinderen niet echt mee geholpen zijn. En ik denk dat de staatssecretaris daar dus... Ja, toch gemeente uh, uh, heel strak aan de, aan de band ja. moet gaan houden en moet zeggen van uh, dan is er ook een materieel recht op, uh, op die GGZ-zorg. Die moet je dan maar geven. We gaan het debat uh, volgen en nu ook ongetwijfeld. André Raoul het voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Anne van der Veen is deze ochtend in Sochi op pad met Giel van Praag... als presentator en tegenwoordig manager van de Corendon-schaatsploeg. Ze zijn op zoek naar een plekje voor een bijeenkomst in Sochi. Anne, heb je al iets gevonden? Ja, we zijn nog steeds niet uh, uitgeslenterd hier in Sochi... want um, die bijeenkomst die gaat bijna beginnen. Maar zo formeel is het niet, hè, Giel van Praag? Nee, nee natuurlijk is het niet formeel. Het is gewoon uh, leuk voor de, voor de sponsor dat hij uh, aan hun zakenrelaties kan zien, hoe dicht ze bij de sporten staan. En het is ook hartstikke aardig van Jan dat hij uit het Olympisch uh, dorp uh, wil komen... om hier uh, even zijn uh, medaille te laten zien. Giel van Praag, mensen denken nu misschien... was die man niet ooit eens presentator? Ja, ik was presentator van halleke idee programmas als Nederland Muziekland en de Staatsautorij. Uh, ja, en nu zit ik uh, in het schaatsen, ja... Graag, en je, en je, wil je weten hoe dat komt? Nou, ik, ik schaats al uh, 32 jaar zelf. Of misschien nog wel langer. Uh, ooit de Elfstedentocht ook wel echt gereden. En ik ben helemaal bezeten van schaatsen. En uh, ik zat ooit eens op de tribune bij Ajax FC Groningen. Ik doe al jarenlang het management van Bob de Jong, de schaatsen. En ik zei tegen Renate, al dromend voor mij uit... het lijkt mij toch wel leuk om een eigen team te leiden... En toen zei zij, dan heb je de coach. En ik begon vreselijk te lachen. Want zij moest nog naar Vancouver. Uh, het was dus voor de Spelen, vorige spelen. Maar ze meende het echt. En ze, heeft, ze had toen al al haar diploma's. En naar Vancouver heb ik haar gebeld. Ik zei, meen je dat nou? En toen zei ze, ja, ik meen het echt. Ik zei, nou, laten we eens gaan praten. Want ik meende het ook. Nu was dat de droom. En dit is de realiteit. Sochi 2014. Is het echt zo leuk om een schaatsploeg te leiden het is nog leuker dan ik had gedacht ja kijk ik ik ben uh, heel lang uh, manager geweest uh, van uh, bekende nederlanders en dat is altijd leuk ook om te doen ik, faciliteren is veel leuker dan het zelf doen uh, kom ik achter en uh, ik heb een mijn hele leven lang een passie gehad voor sport en nou, tussen de middag bij Veronica ging ik altijd hardlopen. Uh, uh, ging we douchen bij Veronica, die hadden we daar, en dan ging ik weer werken. En dat heb ik uh, nog steeds, die passie. En dan is het natuurlijk fantastisch mooi dat je daar nu bovenop zit en dat je nu vanaf de andere kant eens dus een keer een, de, de speler mag meemaken. Kijken we nu even voor ons uit. Het is een wat somper grasveldje, maar hier sta jij stil, want hier moet het gaan gebeuren. Ja, ja hier komen ze meteen... Uh, ze hebben 25 tot 28 uh, uh, zaken uitgenodigd. Die komen dan door die deur daar. Hey, dan komen ze de rol erop af. Dan komen ze door die deur. En uh, Jan weet dat hij ook hier moet zijn. Die, is, uh, die kan ook ieder moment komen. En dan, uh, nou, dan gaat het gebeuren. Sporters, daar ga je veel mee om. Dit is spannend voor jou. Want er is een sponsorcontract tot 2014. Dat gaat misschien, mogelijk... gaan we straks eens over hebben, verlengd worden... Belangrijk moment. Heb jij iets van een sporter geleerd hoe je nou een beetje kalm blijft? <laughs> nou, ik ben van nature nogal kalm. Ik kan wel een opgewonden standje zijn. Uh, ja, ik laat het allemaal wel gebeuren en ik kijk goed en dan uh, en ik lees gezichten en dan daar anticipeer ik op en dat ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Ik merk het dan. Daar gaat het uiteindelijk om. De meiden gaan straks schaatsen, maar nu. Komt Jan Blokhuizen hier zo meteen naartoe, daar wachten we op. En dan horen we straks wel eh, hoe al die sponsoren op die zilveren medaille gaan reageren. En of ze de beide gaan trekken. De hele de Ochtend dus. Anne van der Ween met Giel van Praag in Sochi. De Ochtend. Standpunt NL. De stelling vandaag. De uitleg van minister Plasterk is overtuigend. Vanmiddag moet de minister zich verdedigen tegen de kritiek van de Tweede Kamer op zijn uitspraak over de onderschepte telefoongegevens door AIVD en MIVD. Gisteren stuurde hij een brief naar de Tweede Kamer. En daarin stond dus dat het kabinet op 22 november al wist. dat niet Amerika, zoals Plasterk in Nieuwsuur aanvankelijk beweerde. maar onze eigen veiligheidsdiensten de metadata hadden verzameld. En daarover hield Plasterk ruim twee maanden zijn mond. Want het ging om staatsgeheimen, zegt hij nu. De oppositie was niet tevreden met de antwoorden in de brief minister Plasterk heeft er een rommeltje van gemaakt. Ik vind het uh, vooralsnog heel uh, onbevredigend. Deze brief heeft zijn probleem alleen maar erger gemaakt. Hij heeft echt een touw zijn eigen, eigen nek gedaan. Ik ben gewoon boos. Duizenden ambtenaren, vijf dagen de tijd... en met deze flut antwoorden komen... nou ja, ze krijgen één kans... Dat waren ze achterin volgens mensen uit de oppositie. Gerard Schaal van D66, Gertjan Segers van de ChristenUnie... Martin Bosma van de PVV en een boze Ronald van Raak van de SP. Is de verklaring van minister Plaswijk met de kennis van nu wel overtuigend? Of probeert hij zijn straatje schoon te vegen met zwakke argumenten? Daarom de stelling, de uitleg van minister Plasterk is overtuigend. Daar is al op gereageerd. Zeker, iemand schrijft. Ik vraag me af hoeveel Nederlanders hier nou wakker van liggen. Ja, hij zal wel iets verkeerds hebben gezegd. Ja, de ingewikkelde uitleg in de brief zal wel een poging zijn geweest om zijn straatje schoon te vegen. Maar is dat nu zo erg? Ik heb sterk de indruk dat de roep om bloed is ingegeven door de vuurgewens om het kabinet gewoon de genadeklap te geven. In plaats van dat het echt omdraait wat hij heeft gedaan. Iemand anders is juist oneens met de stelling en zegt zij zitten daar als vertegenwoordiger van het volk. Dat ze met droge ogen hebben voorgelogen nu. Ik vind ze moeten beide de laan uitgestuurd worden. Ja, want die andere minister is natuurlijk, Hennis Plasgaard en hier worden die twee, dus Plasterk en Plasgaard, worden het Plasduo het genoemd. Plasduo, dat is grappig ja. ook. Uh, u kunt reageren op de stelling. De uitleg van minister Plasterk is overtuigend. Wilt u reageren, dan kan dat via het gratis telefoonnummer 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl twitteren, eens of oneens, doe het met hekje standpunt of download de gratis standpunt.nl app. Dit is Radio 1. Het is nu krijgt het NOS Journaal van Jan van der Putten. Oud-premier Wim Kok is diep geroerd door het overlijden van oud-minister Borst. Op Radio 1 noemde hij haar toegewijd, integer, professioneel en op de patiënt gericht. Zij was als geen ander in staat om wetgeving op het gebied van euthanasie... en donorregistratie door het parlement te loodsen, aldus Kok. Borst maakte de deel uit van de kabinetten Kok 1 en Kok 2. Voor premier Rutte is het overlijden van Els Borst een groot verlies voor de Nederlandse politiek. En u hoort Rutte straks.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 om te praten over de impact van die drone-aanvallen op de Pakistanse bevolking. En dat zijn de hoofdpunten. Dan is er nog verkeersinformatie John Sahoka. Er zijn nog 16 files goed voor 55 kilometer. Ze We lossen wel snel op, alleen jammer genoeg niet voor het verkeer... op de A50 zwolle richting Apeldoorn. Het staat tussen Hattem en Epe, 10 kilometer, komt door een ernstig ongeluk. De weg is daar afgesloten vanwege een politieonderzoek. De weg blijft zeker dicht tot een uurtje of half twaalf. Je kunt dan ook het beste bij het Hattembroek omrijden... via Amersfoort over de A 28 en de A1. En nog een opvallende file op de A12. Den Haag naar Utrecht. Daar staat bij Voorburg drie kilometer door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. De ochtend. Zeven jaar geleden werd de zoon van Jack Keizer vermoord. En nu gaat hij gevangenissen langs om gedetineerden te laten inzien wat ze allemaal kunnen aanrichten. Nu eerst een sochi update. NOS Radio Olympia. Het Geo Lippens. Welkom dan maar weer in de ochtend, Gio. Zeker. En, uh, ja. we, we, we wachten eigenlijk af, want uh, op het programma staat de halfpipe bij het snowboarden. Uh, twee Nederlandse weg, deelnemers, anderhalf uur. Ja. Maar misschien moet ik ook wel zeggen stond, want het Duitse persbureau DPA meldt dat het mogelijk niet doorgaat. Er zou papsneeuw zijn. Oh. Nou, Edwin Cornelissen aan de lijn. Edwin, weet jij meer, want jij staat daar. Wat voor pap is het? Deskundige papsneeuw. Ja, nou, ik sta, sta momenteel in het perscentrum. Dat ligt uh, een stuk af van, uh, van de halftijd. Dus ik heb de halftijd zelf nog niet uh, gezien. Maar het uh, feit is wel dat het plus 7 graden is, ook in de bergen. En dat is natuurlijk nooit zo verwoordelijk voor de sneeuwkwaliteit. Ik heb hier wel even geïnformeerd, ook in het uh, perscentrum bij de organisatie. Maar die weten niks van een afgelasting van uh, de kwalificatie. Dus op dit moment ziet het er naar uit dat alles uh, gewoon nog volgens plan doorgaat. Om 11 uh, uur Nederlandse tijd gaat het allemaal start met de kwalificatie. Het zou natuurlijk wel kunnen dat uh, de als uh, die halftijd wordt... Uh, en als de boarders ook een beetje nog oefenen erop, dat ze tot de conclusie komen dat die sneeuw toch niet goed genoeg is. En dat ze dan besluiten om bijvoorbeeld de kwalificatie te laten schieten. Het is een wedstrijd die over drie rondes gaat vandaag. Kwalificatie, halve finale en finale er worden dus ook gelijk uh, medailles uh, weggegeven vandaag. Uh, maar ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze zeggen van nou, omwille van de sneeuwkwaliteit halen we er één ronde vanaf om de sneeuw een beetje te sparen. Maar voor ons nog is dat dus niet het plan en uh, gaat alles uh, gewoon door zoals het aanvankelijk gepland was. Zeg Gertwinnen, en als het doorgaat, twee Nederlanders, hè? Twee Nederlanders in actie. Dier de Jong, de man van de gebroken pols. Zo, waarschijnlijk verhaal. Een aantal weken geleden die pols gebroken. Je zou denken, nou ja dus is einde Olympische avontuur. Maar nee, hij heeft een, een gipshandje genomen. Uh, gewoon blijven trainen. Hij zegt, ja, landen doe je niet op je hand, maar op je benen. Uh, in deze stijl van uh, freestyle snowboarden. Dus uh, niet zoveel problemen. En hij heeft hier al getraind. Uh, het gips is er inmiddels ook vanaf. Hij heeft een soort machette of een soort brace omheen, Waardoor hij uh, gewoon in actie kan komen. En uh, het is voor hem vooral zaak om niet te vallen. En niet op die pols terecht te komen. Want dan is hij natuurlijk verder van huis. De andere Nederlander is door van de Waldo. Van de wal. de man die eigenlijk al gestopt was. Omdat hij niet meer presteerde. En uh, omdat hij ook uh, een strijd Hij is bouwvakker geworden... ...maar hij plaatste zich uh, eigenlijk heel verrassend toch bij een World Cup in Finland... ...en uh, is dus gewoon van de partij, dat mag hij al meedeed in Vancouver... ...hij uh, is misschien uh, ja, de, de groot waar die jonge mannen die uh, gaan weggesteken en opmars heeft gemaakt... ...en wij in staat zijn in dit, uh, dit, dit uh, snowboardgeweld... ...waarin uh, Sean White natuurlijk de favoriet is... ...de multimiljonair uit Amerika... ...die al uh, twee Olympische Spelen wist te winnen in de halftijd. ...hij is nog nu de favoriet. Goed, dat ging over uh, de halfpipe bij het snowboarden. De dag is trouwens alweer begonnen daar in Sochi... ...met uh, de spectaculaire sport uh, sloopstyle. Nu is een keer niet bij de snowboarders, maar de skiers. De vrouwen kwamen vandaag al op de piste. Het waren nog maar de kwalificaties. Maar, maar de Tip... Die leverde wel meteen een verrassing op. Ja, en een hele grote verrassing zelfs. Kaya Turski uit Canada was de absolute topfavoriet, 25 jaar. Ze won de laatste tijd alles, wereldkampioen 2013. Ze won onlangs de X-Games nog. Niet alleen in Amerika, maar ook de X-Games in Europa. Eigenlijk kon er hier maar één winnen vandaag, en dat is Kaya Turski. Maar ze was wel ziek vooraf. En kwam toch een beetje rillerig nog aan de start. En het ging twee keer mis in haar kwalificatieruns. En dus is de topfavoriet uitgeschakeld. En moeten we op zoek naar een andere favoriet. Die waarschijnlijk wel uit Canada gaat komen. Want twee Canadese vrouwen gaan voorlopig aan de leiding. Dara Howell en Kim Lamar. Maar daar dus kennelijk geen papsneel. Nee, blijkbaar niet. Dus nee. uh, blijkbaar kan het wel verschillen van de ene piste ja. naar de andere. Of ze hebben daar gewoon een heel ander soort sneeuw nodig, hoor. Uh, ik ben geen expert op het gebied van uh, sloopstyle en snowboarden. Het is uh, wel een zachte landing in ieder geval. Ja, dat scheelt vallen, wel. Uh, ja, maar en je zou verwachten ja? dat die bouwvakker juist meedoet aan sloopstyle. <laughs> maar goed. <laughs> juist. Uh, schaatsen dus, hè. Voor het eerst uh, deze spelen. Vanmiddag eens een keer geen Nederlander als topfavoriet bij, uh, aan de start. Sang wa Lee is de te kloppen vrouw op de 500 meter bij de vrouwen. Maar als het een beetje mee zit... Dan kan Margot Boer, de Nederlandse, wel op het podium eindigen. Dan moet wel alles kloppen bij haar, fysiek en mentaal. Het lijf is fit, het hele programma klopt. En we hebben hartenschaatsen al een paar keer dit seizoen. En weet je, daar heb je volste vertrouwen in. En het schaatsen gaat op, hier in de training ook super lekker. Dus uh, ja, het is vooral het mentale om de rust in de kop te houden. Ja. Nou, dat was Margot Boer. Uh, Beloofd daar dus heel erg spannend te worden. Nog één berichtje, fijn nieuws voor alle Indiaanse wintersporters. Want India is weer opgenomen in de Olympische Beweging. Het IOC heeft de schorsing van het land opgegeven. Het land was meer dan een jaar geleden verbannen uit het IOC... vanwege de grote politieke inmenging in de sportbeweging. Dat was het. Michael Boublé, it's a beautiful day, zegt hij. Of dat aan het eind van deze dinsdag ook nog geldt voor hennes en plasterk... dat is de vraag natuurlijk.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 Ik take up mijn tijd thinking of mijn dan Beautiful Het is een Zeven jaar geleden klopten twee agenten bij hem aan... met het nieuws dat zijn uh, leven voorgoed goed, voor goed veranderen. Zijn uh, 16-jarige zoon was namelijk op brute wijze vermoord. Hij zocht hulp bij Aandacht doet Spreken. En inmiddels is hij voorzitter van die stichting Jack Keizer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat eigenlijk, Aandacht doet Spreken? Dat is een uh, lotgenotenorganisatie... die uh, heel veel steun uh, en hulp biedt aan, uh, aan mensen zoals ik... die een, een dierbare hebben verloren als gevolg van een, van een moord. Ja. Kunt u eens vertellen wat er gebeurde? Het was Koninginnedag 2007. Koninginnedag 2007. Pascal had een hele gezellige dag. En die werd tegen zes opgehaald... door twee, twee vrienden van hem... van 38 jaar gemiddeld. En het was zijn laatste ritje. Hij werd op hele brute wijze... om het leven gebracht. En ja... Einde verhaal. Ja. Het leven staat op zijn kop. Dat heet dan, geloof ik, in de officiële politietermen drugsgerelateerd geweld? Uh, dat moet gezegd. Het was een, uh, een moord die te maken heeft gehad met uh, drukgebruik. Ja. Ja. En dan stort uw leven in als vader? Het leven als vader stort uh, volkomen in, ja. En dat is moeizaam om daaruit te komen. Wat gaat? Hoe is u dat gelukt? Ja, uh, ik heb heel veel uh, gehad aan, uh, aan mijn familie. Ik kon er heel veel over praten. Ik heb uh, tegen mezelf gezegd, ik, ik moet niet bij de pakken neer gaan zitten. Ik moet gewoon uh, de boer op, als het ware. Ik ben heel veel naar scholen gegaan voor voorlichting. Ik heb me aangesloten bij de lotgrote Vereniging uh, uh, vereniging Ouders van een Vermoord Kind. En laat bij de stichting Aanad doet spreken. Mm -hmm. En dan je dus heel veel lotgenoten en dan merk je, god, je bent toch niet uh, de enige? Hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? En uh, gezamenlijk hebben we ook gezegd, we moeten gaan strijden voor, voor de positie van, uh, van ons nabestaande. Want plotseling krijg je te maken met het strafrecht. En dan merk je toch dat er dingen zijn waarvan je zegt, uh, hoe is het toch mogelijk dat dit een nabestaande of een slachtoffer uh, overkomt? Ja. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat, dat, dat, dat u vol loopt met haat en, en wraakgevoelens en... en... Ja, u draait het eigenlijk om en u, u gaat uh, de mensen die soortgelijke uh, dingen hebben gedaan... gaat u opzoeken en probeert die ja, op het andere pad te krijgen. Ja, ik heb uh, van vraaggevoelens van uh, geen last. Maar dat wil niet zeggen dat als ik uh, een van de daders ooit tegenkom... dat ik hem de hand schud en een vriendelijk goeiemorgen ga zeggen. Want tegelijkertijd ben ik ook gewoon uh, mens. Maar ik sta er niet bij stil. Ik wil mijn energie die ik heb vooral niet aan hen besteden... Is dat ook nooit nee. zo geweest of, of, of is dat iets van de laatste tijd dan met name? Ik heb uh, nog geen enkele keer uh, serieuze vragen voor ons uh, gehad. Maar... Nee. En uh, ja, we zijn nu van plan om uh, de, de gevangenissen te gaan uh, bezoeken. En zelf heb ik dat uh, al een aantal keren mogen doen. Hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk heel erg uh, bijzonder. Je staat toch voor een groep, uh, en dan met name jonge mensen, die uh, ja, iets op een kerfstok hebben wat je beter maar niet kunt, uh, kunt hebben. Maar ik heb uiteindelijk toch besloten om uh, ja, toch met hen in gesprek te gaan. Omdat ik uh, zeker weet, uh, daar komt een moment en dan komen ze weer in de samenleving. Of we dat nou leuk vinden of niet. Maar ze komen weer terug in de samenleving. En dan is het eigenlijk een beetje de bedoeling dat zij uh, goed nadenken over de boodschap die we dan daar, mm. uh, daar achterlaten. En, en, hoe we, en hoe kunt u ze dan raken? Hoe, hoe pakt u dat aan, zo'n gesprek met, met dit soort uh, gedetineerden? Nou ja, je komt binnen en uh, als, als enige, samen met een, met, met een begeleider... en dan na een aantal minuten komt de groep gedetineerde de zaal binnen. En dan lijken het allemaal macho's, uh, heel flink, heel stoer... en vooral uh, door blijven praten als het even stil moet zijn. Maar op enig moment uh, neem ik dan het woord en dan vertel ik mijn verhaal. En ja, dan is het uh, binnen een minuut een doodse stilte die, die blijft tot aan het einde... En je krijgt prachtige vragen en de meesten geven ook een handdruk en fluisteren dan in het oor diep respect voor u. Ja, en, want, want u zei net van ik mee. wil eigenlijk met ze in gesprek en dat lukt dan ook? Niet met allemaal, maar wel met een, met een aantal waarvan ik toch echt het idee heb, ze nemen dit verhaal vanavond mee hun mandje in. Die gaan er werkelijk over nadenken en ja, dat is nou precies wat we willen. Denk na over dingen die je gedaan hebt en ja, tel straks eens tot, tot tien als je weer tot zoiets uh, gaat, gaat overkomen. Zegt u dat ook tegen ze? Spreekt u ze ook echt aan? Of is het meer dat u uw eigen verhaal vertelt en zij moeten er maar mee doen wat ze willen? Nou, dat hangt er een hekel een beetje van af. Uh, tijdens het gesprek zelf uh, is het gewoon het verhaal en meer in algemene termen. Maar na afloop uh, krijg je toch uh, individuele vragen. En soms echt man-to-man uh, -man, uh, vraagstelling. En dan ga ik er wat, uh, wat persoonlijker op in. Dus dat hangt een beetje van de situatie af. Net, sommigen ik... interesseert het echt helemaal niks. U zei net, ik wil mijn tijd eigenlijk, toen het ging over de daders van de moord op Pascal. Van ik wil mijn, mijn tijd niet aan hun besteden. Uh -huh. Maar dat doet u dus wel met andere gedetineerden. Die eenzelfde delict hebben gepleegd? Uh, ja, ja, ja. Waarom? Maar wat ik eigenlijk bedoelde Waarom bij is... Waarom hun wel dan? Nou, ik wil het ook wel bij, bij onze eigenares. Maar wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen is... Uh, ik loop niet de hele dag rond met, met gevoelens van die twee... die uh, onze zoon om mijn leven hebben ge gebracht. Die moeten vooral ook uh, dood. En als ik ze tegenkom, ik zal dit, ik zal dat. Ook zij komen op vrije voeten. Sterker nog, eentje is al op vrije voeten. En ook zij moeten ze uh, weer gewoon uh, terug moeten komen in de, in de maatschappij. In de hoop dat zij hun leven echt gaan beteren. En dat zij inzien wat voor ravages ze hebben aangericht. He, en een andere doelstelling is uh, dat, ze, dat ze inzien dus wat, wat ze hebben aangedaan. En dat ze bereid zijn tot een gesprek met, uh, met ons. En, en dat gesprek met die daders van de, de moord op uw zoon. Zou u dat dan uiteindelijk wel aangaan? Want u zei als ik hem tegenkom weet ik niet wat ik doe. Ik zal hem geen hand geven. Ja, nou ja, ik ben uh, druk in gesprek geweest met de slachtoffer in beeld voor een gesprek met, uh, met de mededader. En dat is uh, één keer bijna gelukt. Ik werd al opgehaald, maar uh, ter elfde uren zei hij, nou, ik doe het toch maar niet. Hij zei dat? Dat zei de, de dader. Ja. Dus uh, dat ging toen niet door. En een tweede poging uh, is ook niet, uh, niet doorgegaan. Dus ik wil heel graag in gesprek met, uh, in ieder geval met de mededader. En ik denk dat ik uiteindelijk ook wel in gesprek wil met, uh, met de hoofddader. Uh, en, en wat is dan het eerste dat u tegen ze gaat zeggen? Uh, ik heb een aantal vragen. En uh, ik wil ze ook laten weten... Uh, wat voor ravages ze hebben aangericht uh, in, uh, in mijn gezin. Ja, ja. Want, want dat, is nog, dat is dan tot slot het laatste. Want, want die club waar u uh, de voorzitter van bent, aandacht doet spreken... doet natuurlijk goed werk. Alleen, wat hebben de nabestaanden er verder aan? Uh, het leed is al geschied natuurlijk. Het leed is geschiet, dat klopt. En het is ook niet zo dat elke nabestaande hierop zit te wachten. Maar voor een aantal nabestaanden kan het ook voor henzelf goed zijn voor hun persoonlijke verwerking. En hoe mooi zou het zijn, en dat is dan mijn persoonlijke gedachte daarbij... dat het nog enig succes zal hebben... en dat de dood van onze dierbaren nog enigszins nut gehad heeft... Jack Keijzer, hij is voorzitter dus van Aandacht, doet spreken. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Deze ochtend blikken we veel terug op het leven en het werk van Els Borst. De oud-minister is gisteren op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend als minister van Volksgezondheid... in de kabinetten Kok 1 en Kok 2. Haar dood kwam heel onverwacht... en heeft ook tot een hoop geschrokken reacties geleid. In de nagespraak NOS-verslaggever Marcel Bril... zojuist met premier Mark Rutte. Meneer Rutte, het overlijden van Els Borst. Hoe is dat bericht op u overgekomen? Ja, dat is natuurlijk heel onverwacht. Uh, als Borst uh, is echt een vakvrouw. Een, een, een dokter in de politiek die vanuit de inhoud werkte... maar tegelijkertijd ook grote persoonlijke betrokkenheid uh, toonde bij mensen. Een heel authentieke uh, persoonlijkheid. Uh, en ook iemand die genoot van het politieke vak. Een dokter in de politiek, hoe uh, zag u dat? Hoe ziet u dat? Een, een goede dokter is iemand die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 Zij was niet alleen vakminister, maar ze was ook vicepremier. Ik geloof een van de eerste, samen met Annemarie Jorisma, eh, vrouwelijke vicepremier. Dus ze moest ook wel echt dat, politiek, dat politieke vak beheersen. Ja, ze is eerst een aantal jaren minister geweest en daarna werd ze ook uh, vicepremier. En toen zag je ook dat zij de breedte uh, kon pakken. Uh, dat ze ook die bredere politieke, uh, dat bredere politieke talent had om een goede vicepremier te kunnen zijn. En bewijs daarvan is denk ik ook weer dat de optelsom van alles wat zij gedaan heeft... Uh, uiteindelijk zijn weerslag vond in de aanstelling als minister van staat een paar jaar geleden. Wat een zeer hoge uh, eer is, maar die zij ook op een vertreffelijke manier invulde. Wat heeft u nou misschien wel geleerd van de opstelling van Els Elsboost? Wat ik in haar bewonder is de rust, de focus. Ik sprak haar nog op de nieuwjaarsreceptie van de koning... een paar weken geleden. En toen sprak ze hem weer aan op een aantal zaken... die nu in de politiek speelden. En dat doet ze in de meest duidelijke bewoordingen... maar tegelijkertijd ook met grote kennis van zaken... en begrip voor de politieke situatie. En die combinatie, precies weten wat je wil en tegelijkertijd ook de politieke context begrijpend... tekent voor mij Els Borst. Politiek kan nog wel eens heigerig zijn. Uh, ruzies zo af en toe, binnenskamers, buitenskamers. Maar Els Borst speelde vaak de rol van beminnelijk en uh, dingen uh, bepraten als het opeens uh, ingewikkeld werd. Is dat een goede eigenschap om in je team te hebben? Uh, in een ministersploeg bijvoorbeeld? Ja, het lijkt me dat ieder team uh, wat een mix heeft... van mensen die constant de oog op de bal hebben... die meteen de conclusies al weer getrokken hebben. Maar ook mensen die eens even zeggen... we nou even een stap terugzetten. Even precies kijken of we het overzicht nog hebben. Welke kant we opgaan. Dat die mix van verschillende persoonlijkheden... in ieder team buitengewoon welkom is. Een groot verlies voor Nederland en de Nederlandse politiek? De dood van Els Borst is een heel groot verlies. Uh, uh, voor Nederland. Inderdaad ook voor de Nederlandse politiek. Voor haar partij. Maar natuurlijk in de allereerste plaats uh, voor haar familie. Premier Mark Rutte dus over het overlijden van Els We gaan weer naar de Rotterdamse wijk Kralingen. Verslaggever Niels de Jager praat daar met mensen die hier wonen en werken over het nieuws. De ochtend. De minimaatschappij. Beleggers en beursanalisten denken deze week aan bier. Want de brouwer van Nederland Heineken... Presenteert morgen de jaarcijfers over 2013. Weer een krat voor meneer Ajoegli. Lois van Thiel van de Kralingse winkel, de Biergids, blikt vast vooruit. Nou ja, ik ga ervan uit dat de winst afgenomen is. Heineken heeft natuurlijk veel last van de opkomst van speciaal bieren. En er is een verschuiving gaande. Er wordt niet meer gedronken, er wordt zelfs minder gedronken. Maar er wordt meer speciaal bier gedronken. De Nederlandse bierdrinker vindt Heinekenpils een beetje te saai. Dat kan je wel stellen. Dat uh, is eigenlijk de hele oude kern die nog Heineken drinkt. En je ziet het dus ook veel bij Antillianen en bij Surinamers. Ja, je kan rustig stellen uh, dat indien we in Nederland niet zoveel Antillianen en uh, Surinamers uh, als bewoners hebben... dat dan de Heineken-omzet in Nederland nog veel lager zou zijn. 10,89. Heineken is 10 ,89. deze week dan ook nog op een andere manier in het nieuws. heeft u het meegekregen? Ja, ja, ja, van, uh, van dat uh, Freddy geen echte uh, Heineken-telg was. Had u niet al een vermoeden? Nee, ik had dat vermoeden niet. Maar ja, iedereen die te veel drinkt kan ook wel eens vreemd gaan. Dus dat zou kunnen. Zou dat erachter hebben gezeten? Ja, want met overmatig alcoholgebruik uh, gaan de normen wel eens vervagen. Ja. Dus dat de vrouw van de oude Heineken dus uh, iets te veel had gedronken toen, uh, toen dit gebeurde? Ja, maar ja, dat zie je met uh, Koninklijk huizen ook. Uh, als je de historie uh, uh, leest van uh, diverse koninkhuizen... dat ze allemaal vreemd gaan bij het leven. Dus, uh... en, en heeft bier daar altijd iets mee te maken? Nee, want het kan ook whisky zijn, het kan ook jenever zijn. Uh, als je ergens te er veel van drinkt, dan uh, word je gemakkelijker in je omgangsvormen. Dus kan je ook zowel ochtends wakker worden, terwijl je denkt, hé, hey, wie is dat nou weer? Ja, dat gebeurt. Alcohol beïnvloedt de wereldgeschiedenis. Ook dat, ook dat, ja, ja, ja, ja. Aan ja. rechterhand komt het meer strakke gedeelte met nette paden. Een paar honderd meter verderop gaat moestuinman Max verder met zijn rondleiding door het voedselbos van Kralingen. Een voedselbos moet je ook voorstellen groeit niet in één jaar, dat duurt jaren. Uh, dus als je hier over 5 tot tien jaar terugkomt... dan begin je pas echt te zien wat voor structuur en vormen en uh, hoogtes uh, het gaat krijgen. Op het middenpad van het voedselbos ligt een dampende hondendrol. Ja, ja liever niet, maar beter dan in het voedselbos. <laughs> is dat al eens een keer gebeurd? Dat hier een uh, goede honderdrol tussen de verse boompjes uh, lag? We hebben één keer een drol gevonden. Dus nou, als dat de schade is, dan valt het nog te overzien. Uh. En is dat alleen maar een smerig idee of is het ook echt, echt slecht voor het eten? Na vlees etende uh, uh, dieren en mensen brengen eerder kans op bepaalde ziektes met zich mee. Voornamelijk, katten is ook een risico. Dus die heb je liever niet in de tuin. We staan hier, uh, ja, om maar te zeggen, in de achtertuin van Kralingen. W wat voor een wijk is dit? Uh, ik vind het een typisch Rotterdamse wijk. Het is een ontzettend gemaleerde wijk waar uh, uh, alle lagen van de bevolking volgens mij relatief dicht op elkaar wonen. En dat ge geeft een best wel uh, fijne omgeving. Ik voel me hier in ieder geval heel erg thuis. Deze groenstrook is ook een beetje het ja, onderscheid tussen het rijke en het arme gedeelte van, uh, van Kralingen. Aan, aan welke kant zit u nou? Ik zit precies op de grens. Ik woon in de Brouwerstraat. Ja, ik zeg altijd inderdaad van ik woon in, het, in het, beste, of het slechtste gedeelte van de beste wijk van Rotterdam. En dat betekent dat je uh, en de charme van de stad meepikt, om het zo maar te zeggen. Toch dus de stadse ruwheid soms, maar ook de voordelen van een rijkere wijk met al het groen. Uh, uh, winkels, uh, mooie huizen, etc. cetera. Kijkt u weleens met uh, jaloezie dan naar die uh, naar kasten van villa's... die hier ook een stukje verderop staan? Nee, jaloezie is niet het juiste woord. Maar ik zou, ik zou zelfs niet daar willen wonen... want dan zit je weer heel erg uh, met monocultuur. <laughs> Niels de Jager was dat vanuit Rotterdam. De uitleg van minister Plasterk is overtuigend... naar aanleiding van de brief die hij heeft gestuurd naar de Kamer... met heel veel antwoorden op heel veel vragen... rond uh, het afluisteren en tappen. Uh, 0800 -1101 is het telefoonnummer dat u kunt bellen. Goedemorgen. Goedemorgen, met Marijke Wiesink. Zegt u maar. Ja, ik ben het eens met de stelling. En ik denk dat het veel meer te maken heeft... met de aanstaande verkiezingen. En vandaar dat verschrikkelijke opgeblazen gedoe van de oppositie... En ik voel me prima bij een geheime dienst en een veiligheidsdienst... die niet zoveel naar buiten brengt. Want zouden dat niet zijn en zou hier in Nederland iets gebeuren... het zijn met aanvallen of weet ik veel wat... nou, dan denk ik dat het land te klein is... en dan heeft men nog veel meer commentaar. Dus ik denk dat het prima is zo. En, maar er moeten gewoon mensen geslachtofferd worden... want er komen verkiezingen aan. Okay, duidelijk. Dank u wel. Nog wat, eh, dag, nog wat reacties via de andere wegen. Dave Groenland hier via Twitter. Plasterk gaat wel overleven. Het valt wel uit te leggen namelijk. Al moet hij dat wel kunnen overbrengen. Hij is alleen zo eager. En eh, Mos Dolman zegt nog vanaf. Hoe laat kan ik het Plasterk debat afluisteren?